Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie is begonnen een eind te maken aan de klimaatbetoging op de A10. Ruim een uur nadat de eerste betogers de Amsterdamse Ringweg op waren gelopen... begonnen agenten met het verwijderen van de actievoerders. Burgemeester Halsema had de demonstranten vooraf gemaand het verkeer niet te hinderen... en belooft sneller in te grijpen dan bij de vorige blokkade. Agenten zijn daarom in grote getalen aanwezig. Op een andere plek, naast de ringweg, is een groep van 27 mensen aangehouden die de snelweg op wilden. Het zou gaan om de groep die het verkeer vertraagde, zodat de betoging kon beginnen. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is om te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne. Dus ook over militaire steun. Tegelijkertijd zegt hij niet blij te zijn met de tienjarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt, kan zo'n deal niet sluiten, laat hij op X weten. Tot nu toe wilde de PVV alleen politieke steun aan Oekraïne geven. Volgens Wilders kan het Nederlandse leger helemaal geen wapens en munitie missen, want die zijn nodig om ons eigen land te beschermen. President Macron is niet te spreken over de actie van boeren vanochtend. Die probeerde Macrons bezoek aan een grote landbouwbeurs in Parijs te verhinderen. Ze bestormden de congreshal en werden uiteindelijk tegengehouden door de bewaking. De Franse overheid heeft deze maand concessies gedaan na protesten, maar de boeren zijn daar niet tevreden mee. In België is voormalig kunstschaatster Joan Hanappel overleden. Haanappel wordt samen met Olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra gerekend... tot de beste kunstrijders uit de Nederlandse geschiedenis. Haanappel haalde drie bronzen medailles op de Europese kampioenschappen in de jaren 50... en deed twee maal mee aan de Olympische Spelen. Joan Haanappel was 83 jaar. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met lokaal kans op hagel en onweer. En het is een graad of acht.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 En met uh, deze grote hit van uh, Starship is het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. En ja, hij is nieuw uh, voor uh, dit programma. Thomas de ja, Jong. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo, ja, goede middag. Goedemiddag. Hallo Thomas. Het is even hebt. wennen hoor. Het is ja. een tijd geleden dat ik op de radio ben. Zeker. En dan heb je nog uh, één oortje ook hè. Ja. Want, uh, Eén oor minder. <laughs> Eén oor minder, ja. De andere kant doet het niet van nee. mijn telefoon. Kom maar goed, ik het komt helemaal goed toch? Vast en zeker. Ja. Nou ja, leuk dat je erbij bent. Ja, en wie weet Dat ik... komen jullie we vaker tegen op de zaterdag? Zeker, zeker, zeker. Nou mooi, wat gaan we in het eerste uur allemaal doen Thomas? Nou we hebben zometeen om kwart over twee natuurlijk uh, wat nieuwtjes die we gaan bespreken. Want er speelt van alles in Zandvoort. En dan rond, dan moet ik het wel goed zeggen, want het is natuurlijk, uh, het is voor mij een beetje nieuw allemaal. Ja, ja. Maar rond half drie, tien over half drie spreken wij met, uh, gaan wij schakelen naar de voetbalvelden. Ja Piet Pijper. Piet Pijper inderdaad, want uh, SV Zandvoort die speelt zometeen een wedstrijd uh, tegen Kastrikum. En uh, dan in het tweede uur gaan wij om... Ja, wij helpen, hebben Alert Kalf hebben we nog. Oh ja, klopt. Vanmorgen is er in Goedemorgen antwoord gesproken met Alert Kalf. Daar gaan we nog even naar luisteren. Ja, op een uh, voorbeschouwing hè? op het uh, nieuwe race seizoen. Dus, uh. Ja, dan hebben we verder nog het uh, dier van de week... En we hebben de reddertjes in Kangroeland. Wat dat inhoudt, dat hoor je zo meteen nog wel even. Uh, ja, en we hebben de evenementenagenda. Komt ja. komt ook voorbij. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Ja, Marco Temes, Marco die Temes komt, langs. komt laat, langs in het laatste uur. Ja, het is weer de, de laatste zaterdag van de maand. En uh, Marco heeft weer een, een mooi stuk uh, progressief van ons, uh, voor ons geschreven. En uh, dat komt hij straks voordragen op de radio. Altijd gezellig als Marco weer in de studio is. Dus uh, even na drie, uh, vijf, vier uur gaan we met hem praten. Ja? Ja, dat was hem voor. Dat was, mij, een, he? was hem wel een beetje, hè? Ja. En heel veel lekkere muziek. Zometeen gaan we nog Mwaki draaien, hoor. Dat <laughs> komt er zeker nog aan. Maar eerst gaan we een, een andere plaat draaien. Heel, va heel vaak gebruikt het woord uh, contigo ook. En Carol G en Chesto hebben er nu een grote hit mee. Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí ik wil huidig, Ja, vanmorgen hebben we heel even het zonnetje uh, gezien. En dat hoorden we eigenlijk bij de muziek uh, die we net rijden van KLG: G en Chesto en Contigo. Wat het weer trouwens gaat doen, dat hoor je straks om uh, half drie. Maar gaan we het eerst hebben over het uh, Zonfors nieuws. Want zoals Thomas aan het begin al zei, er is uh, best wel het een en ander gebeurd. Dat hoor je na deze plaats. Anyway Als je zo'n plaat hoort, dan uh, denk je inderdaad bij jezelf... wat gaat de tijd uh, sneller, hè? 1984, dat is uh, 40 jaar geleden, Thomas. Dat is Toen, uh, 22 dit, jaar voor mijn tijd. Ja, dit en dit was 1984. <laughs> ongelooflijk, hè? Denise Williams en let's hear it for the boys. Nou, we hebben het uh, nieuws in het kort... want uh, je hebt wel goed nieuws, geloof ik, hè? Nou ja, wij hadden het er net voor het programma al een beetje over... Uh, het garnalenpelle komt weer terug. Hé, hey, dat is goed nieuws. Ja, want de laatste keer is ze al in 2019 geweest. Uh, nou ja, daar kwam natuurlijk wat tussendoor. Een of andere griep die een beetje roet in het eten gooide. Twee jaar lang. Twee jaar lang, zeker. Uh, maar het NK garnalenpelle komt dus weer terug bij uh, strandpavioen uh, Thalassa. Dus dat is uh, goed nieuws. Uh, Talassa meldt dat er... Uh, ja, de opzet hebben ze wel wat aangepast. Maar... Wat het gaat worden, dat staat er dat, niet bij. Dat is altijd nog een verrassing. Ja, ik las het ook bij uh, ZFM op uh, de Facebookpagina. Ja, maar uh, die wisten het ook nog niet, hè? Nee, nee. Dus uh, dat, wou, Daar wachten we nog even met spanning op, natuurlijk. En uh, ik zou zeggen, houd de Facebookpagina van de vrienden van de Genaal van Zandvoort in de gaten. En dan moet ik er wel even bij zetten. Genaal is op zijn Oud-Hollands geschreven met AE. Dat is heel oud. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh, en uiteraard melden wij het als ZFM natuurlijk ook online, mocht er bekend zijn, wanneer, wat en hoe, in welke vorm het plaats gaat vinden. Dat is allemaal online te vinden op Facebook. Nou, mooi bericht uh, om mee te beginnen. Ja, zeker. Dan, nou ja, een iets minder bericht. Maar er zit schot in de zaak. Uh, wellicht heeft u het al gemerkt, uh, sinds eind vorige week uh, werkt de straatverlichting uh, langs de Sala niet meer. En dan uh, heb ik het over het stukje tussen de Herman Heijermansweg, dus bij Huis in de Duinen en, uh, uh, en Bentveld. Ja, ja, ja. En daar zijn de laatste maanden wat vaker storingen geweest. Daardoor deed de straatverlichting het niet. En is het nou, erg donker. Ja, want het probleem is al weken, hè. Ja, het is dus al weken aan de o, gang. O, o, en toen hadden ze weer even, even aan de praat gekregen. En toen deed het uh, weer niets. Dus nee, want uh, toen hebben ze dus een check kunnen doen. Dat de straat uh, op de straatlantaarns zelf. Want het zou kunnen dat daar de storingen in zitten. Maar daar zit het dus ook niet in. Dat meldt uh, um, Heimans, het bedrijf van de straatlantaarns. Maar die geeft aan dat het probleem bij Liande zit. Want mogelijk zit de storing dan in de bekabeling onder de grond. Dus wat daaruit En dan moeten over, we graven. Ja, dat zal dus gevaarlijkzaamheden uh, worden. Omwonenden zullen op tijd een bericht krijgen mochten ze erachter zijn wat het is en wat er gaat gebeuren. En hoe de herstelwerkzaamheden uitgevoerd uh, gaan worden. Oké, okay, nou dankjewel Thomas. Berichten ook na te lezen op onze ZFM-app. Dus uh, mocht je hem nog niet hebben, download hem dan onder meer in de Play Store, helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Straks uiteraard uh, veel meer. Maar ze dadelijk eerst het uh, weerbericht om uh, half drie. Ik ben benieuwd wat voor weer we de komende dagen gaan krijgen. Step back, The mic high With a face like this For you. your life Cooling in the crib Writing rhymes A pen on the paper Spending time Then up on the stage the crowd's in the way Chicken rap to a brand new age Action. Help me ignite Ow! Love struggle Holding you tight Hold me tight dog Make me explode Although you know The route to go To sex me slow And yes I'm a het eh, net even op, hè? Thomas, 1999. Ja, Tom Jones. Ook weer een hele oude plaat van uh, Tom Jones en uh, Moestie. Je weet wel, die Moestie van uh, de single I'm Horny, Horny, Horny. Ja. was uh, destijds ook een hele grote uh, danshit. En uh, die zorgde voor de tempo in uh, deze plaat, de uh, sexbomb. Uh, uiteraard van uh, onze Tom Jones. Zometeen het uh, weerbericht met... Uh, Uiteraard Thomas de Jong uh, na deze plaat van uh, Queen en uh, David Bowie. Under Pressure. I'm so heet natuurlijk Queen Under en uh, David pressure. Bowie en uh, Under Pressure. Het weerbericht uh, pressure. komt er uh, nu aan. Zo, Thomas, Ja, Thomas, uh, wat voor weer gaan we de komende dagen krijgen? Ja, Het wordt een wisselvallig weekend. Dat kan ik jullie wel vertellen. Uh, nat ook. Nat <laughs> ook. Not, en nat ah. en winderig. Ja, het zit allemaal niet mee. Nee. Er zijn op deze zaterdag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. De zuidwestenwind is matig aan zee en vrij krachtig en het wordt 7 à 8 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later op de avond stijgt de kans op regen. In de nacht is het weer droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar zo'n 3 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en blijft het droog. Pas in de avond stijgt vanuit het zuiden de kans op regen... en wijdt er een zwakke tot matige zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt naar zo'n 8, 9 graden. Dus het wordt iets warmer, op. Oké, okay, nou he? ietsje, hè? Ietsje. Ietsjes, maar het scheelt tussen 2 en 3 graden Dat zit toch een hoog verschil in, hoor. Maandag overeerst dan de bewolking en is het regenachtig. Pas in de tweede helft van de middag nemen de neerslagkansen af. En dan wijt een uh, stevige noordenwind en wordt het 9 graden. Ja, en dan hoort ze ons weer op de radio. hè? Want dan is het uh, maandagmiddag. Maandagmiddag tussen 2 en 5 weer. Ja, hè? zijn ja. we er weer. Dinsdag is het dan droog en zijn er periode met zon. En is het opnieuw weer 9 graden. En er wijt een matige noordenwind. Ook woensdag is het overwegend droog, maar is het wel weer bewolkt. Het is opnieuw een graad of 9 en een wijt de zwakke tot matige noordwestenwind. Dan vanaf donderdag nemen de neerslagkansen weer toe en wordt het ook iets zachter. De temperatuur komt dan uit op een 10 tot 11 graden. Wij gaan richting voorjaar. Lekker. Dat is lekker. Dankjewel Thomas voor het weer ook naar te lezen op www.ricoweer.nl Kijk dan daarvoor de dagelijkse update van, van Rico die, Rico Schreuder die dat bijhoudt, het weerbericht. Hier is de nieuwe Ius de Lange. I don't know what that's about. I got a tainted heart. Je hebt wel zo'n nummer, Thomas, zit in één keer in je hoofd. En dan wil je hem draaien ook, hè? Dat had je wel door, hè? Ja, Bij ja, dat dat moest heken. gewoon gebeuren. Je stond, je stond te springen. stond, te, stond springen. te springen. Nou, als je dit hoort, ga je zeker springen. 1979, De Nek en uh, My Serona. Wat een lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal. Houd de radio aan. En uh, jij hebt nog een bericht uh, betreffende uh, toerisme. Want uh, de gemeente wil uh, met ons daarover praten. Ja, klopt. Aanstaande donderdag 29 februari. Dan wil de gemeente graag met de bewoners in gesprek. Over allerlei evenementen in Zandvoort. Uh, vanaf 7 uur uh, houden ze in uh, Strandpaviljoen uh, Plazant een thema sessie. Over, uh, nou ja, over de evenementen. Dus welke evenementen vindt u dat past bij Zandvoort? En hoe kan eventueel ook naar het praktisch gedeelte kijkend, Hoe kan de overlast daarvan worden beperkt? Uh, op die avond wil graag Lars Carré, de wethouder van toerisme en economie... Uh, met de bewoners dus in gesprek gaan over evenementen. Ook geeft de wethouder een, een terugkoppeling op de inwonerspeiling. En de gemeente houdt dan ook graag, uh, hoort dan graag of je daarmee eens bent. Kortom, een hele nuttige avond voor Zandvoort als bladse, uh, badplaats zijnde. De bijeenkomst vindt dus plaats aanstaande donderdag 29 februari. Dan is de inloop vanaf 7 uur bij Strandpaviljoen uh, Plazand... En het programma is met wethouder Lars Carré en Eduard Pieter-Oud. Hij is van het onderzo onderzoeksbureau Response. En het programma zal beginnen om half acht. En het duurt tot ongeveer negen uur met een afsluitende borrel. Uh, wel vraag de gemeente als u aanwezig wilt zijn om even aan te melden. Via de mail uh, via evenementencommissie at Als je langs uh, wil komen op deze schrikkeldag... Want ja, dat is het dan, de extra februari-dag uh, ja. die we hebben. Dus uh, aankomen we de uh, in Plasant. Iedereen van harte welkom om in gesprek te gaan met onder meer uh, onze wethouder Lars Carré... over evenementen, toerisme in uh, Zandvoort. Nou, hou het in de gaten. Ook, uh, ook de, uh, wij vermelden het uh, op onze Facebookpagina. En uiteraard uh, op de radio en op de app. Meer kanalen om uh, het uh, nieuws ook te vinden. Straks gaan we naar het voetbal, maar dat duurt nog eventjes. Meer daarover hoor je straks van Piet Pijpens. We beginnen wat later vandaag. Living on free food tickets. Water in the milk from a hole in the moon where the rain came through. What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister.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 Easy, but the closer the knit, the, the tighter the knit. fit, and the chill stay away. Uh, uh, yeah. Just take them in stride for family pride. We you know that faith is your foundation oh no, with no. a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of a common people, smiles from the heart of a family man.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 De bekende klanken van Napoleon en de love of the common people. De zaterdagmiddag van CFM. Normaal gesproken het voetbal, hè, wat om half drie begint. We krijgen net van onze uh, verslaggever daar TP ter plekke te horen dat de wedstrijd wat later gaat beginnen. De reden waarvoor uh, dat is of waardoor dat is, dat is uh, niet uh, bekend. Maar we houden je uiteraard op de hoogte wanneer uh, de wedstrijd gaat beginnen. Ondertussen gaan wij het even hebben over uh, nieuwe muziek, want er is nou een plaat uit, uh, Thomas. Die ja, Moaki. Moaki, ja. Moaki, zo'n mooi nummer. <laughs> ja, het is een, een topnummertje. maar die is uitgekomen op 8 december vorig jaar. Ja. En uh, wij hadden het er net voor de uitzending al even over: uh, waar zal dat nou over gaan? Nou, het is dus een, een, een tekst, Moaki, dat uh, is Swahili's. Oh. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. nou, dat is niet een alledaagse taal. Nee, zeker niet. Dat hoor je ook niet zo vaak. Maar Mwaki um, betekent dus in het Swahili kaars. En, dus uh, de plaat gaat over een kaars. Over een kaars. Dat zou je dus zeggen. Maar ze, tijdens dat liedje. Uh, de, de, er zit geen verband in het liedje. Uh, tijdens het liedje roept ze ook uh, allerlei. Uh, um, ja, ze doet een oproep zeg maar. Een aanroeping. En um, dat de kaars vertegenwoordigt. Dus het is een heel apart uh, verhaal. Uh, maar er valt geen lijn uit te trekken van wat het nou precies betekent. Ja, nou ja het is uh, Sofia Nassau hè, die het uh, gemaakt heeft. Plaatje. Ja, klopt. Ja, En Chesto die heeft het daar nog eens even, een, even een, een, een dansplaatje van gemaakt... om zo maar te zeggen. Nou ja, het gaat eigenlijk helemaal nergens over... maar het klinkt wel <laughs> enorm leuk. Ja, ja precies. Die, uh, die doet altijd goed. Hè? Ja, zeker. Wij gaan hem lekker draaien zo bij Sanford op zaterdag. Hier is een Paraguamuki Anni a che te tatti a coiche Anna la musyet ancora cara La cara cara without van Thomas, ja, waar het plaatje nou precies over gaat, hè. is ook niet helemaal bekend, hè? Ja, een kaars. Een kaars, ja, ja, ja. Er staat een kaars in de gang. Oh nee, ja. dat is weer een andere plaatje. Die tijd over, is bij Over, over het paard, hè? Was ja, dat, ja, ja, ja, En uh, ja, die uh, verslaggever uh, op tv, die heeft er ook een, een plaatje <laughs> <toe> voor gemaakt. het <laughs> nou, ging ook over een kaars, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Daar hebben we het vandaag uh, maar uh, niet over. We proberen verslaggever Piet Pijper te bereiken in de vraag of het voetbal zo dadelijk gaat beginnen. En anders pakken we dat gewoon in het volgende uur mee hoor. We houden je op de hoogte bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. MUZIEK Nou Thomas, als de schaatsers nog moeten trainen, dan zijn ze een beetje te laat. Ja. Tot als je op tv kijkt, is het Nederlands kampioenschap in Thiel of in volle gang. Hebben we hebben het over allround kampioenschap en het sprint kampioenschap dit hele weekend. Op dit moment bezig daar de 500 meter voor heren in het allround kampioenschap. Als daar alles uh, over bekend is, dan hoor je dat uiteraard hier ook uh, op de radio. Nou, uh, Pieter heeft uh, geen melding meer gemaakt. Dus uh, we gaan er vanuit dat voetbal nog niet uh, begonnen is, Thomas. Oké. Okay. Dus, uh, Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Ja, ja en of het überhaupt nog doorgaat. Uh, dat kan ook nog. Hè? Zijn de bierbekers op het veld gegooid? <laughs> nou, ja, ja. <laughs> dat zou zo erg zijn. Dat nee, Piet, nee, he? het zal nee, toch nee. Niet. nee, nee. Nou ja, mocht er uh, informatie over zijn, dan uh, horen we het graag. En anders. Uh, uh, Houden we uh, jou ook op de hoogte uiteraard. Uh, mochten bij ons uh, meer bekend over uh, worden waarom het voetbal zo laat begint vandaag. Hè? Het zou om half drie beginnen tegen uh, Castricum. En uh, ja, nog steeds niet begonnen daar op uh, Duitsjesveld. Dat is wel een hele aparte situatie. Zometeen in het volgende uur van dit radioprogramma gaan we daar veel meer aandacht aan besteden. En dan hebben we onder meer alle kalf. Dan gaan we ook uh, praten over het uh, nieuwe race seizoen uh, wat er uh, aankomt. En de Redditjes in Kangaroeland die komen vast en zeker ook nog langs in het volgende uur. Tot zo en dit is Eddie Murphy.